Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. In de herfst kun je je mouwen weer opstropen. Iedereen vanaf 12 jaar kan dan weer een coronavaccinatie halen. Zo hoopt het kabinet een najaarsvirusgolf te kunnen onderdrukken. Half september begint de nieuwe boosterronde. Ouderen, kwetsbare mensen en zorgpersoneel zijn als eerste aan de beurt. Het kabinet hoopt dat er dan ook al vaccins specifiek voor Omicron beschikbaar zijn. Mensen uit Hoef en Haag in Utrecht kunnen vanavond terecht op een bewonersbijeenkomst. Vannacht was er een explosie bij een huis midden in een woonwijk. De bewoonster is ontzettend geschrokken, vertelt haar vader en hart van Nederland. Ze is hoogzwanger, ze is dan nog een baby van de anderhalf. Dus, uh... Nou, het is allemaal gezond, gelukkig. Dus zitten hem daar lekker bij ons en een beetje bij te komen. Maar ja, beneden is alles eruit. Alle muren zijn eruit en uh, nou, het is onvertaalbaar. Begin deze maand was er ook al een explosie bij een huis in Hoef-en-Haag. Die had mogelijk te maken met een drugsruzie. Er is iemand voor opgepakt. Een grote voetbalsoop in het Verenigd Koninkrijk lijkt nu klaar. Het gaat om Colleen Rooney en Rebecca Vardy. Rooney zegt dat Vardy informatie over haar naar een roddelkrant heeft gestuurd. Volgens Vardy complete onzin en dus Stapten ze naar de rechter, maar die gaf haar ongelijk. First part, the very important part, the judge said what she put in that original post, the one where ze she said dot dot dot, it's Rebecca Vardy's account, that was true. Rudy dacht dat Fardy allerlei informatie van haar Insta lekte en zette hem een valstrik op. Ze blokkeerde haar verhalen voor iedereen op Fardy naar. En daarna plaatste ze allerlei onzinverhalen en keek ze of die in de krant kwamen. Dat bleek dus zo te zijn. Fardy bleef volhouden dat ze er niet achter zat, maar ja, ze heeft de zaak dus verloren. Het weer in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden en midden breekt de zon juist vaker door. En kan de temperatuur oplopen naar zo'n 26 graden. Morgen veel zon en 22 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9. Ook maar richting Diemen tussen Bad Overdorp en Afrik-AMC is de vertraging een half uur.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 Con todo el mundo encima. Yeah. Video y fotos me tiraba. Con la copa en mano toito brindando. De repente una voz me decía: 'Está bien, hijo mío, que están celebrando.' Que yo veo aquí todo el mundo en alta. Pero por dentro sé que tú estás llorando. Huh. Quería, dinero y fama pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Sabes que estaba en un Barcelona, yo estaba en un, vacilo, yo estaba en un Oh Dios, cuando mama lleva el y empezaba a vacilar. no ven eco, rodea de media y cambia la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima, todo al mundo Un lado para al mundo ala. Todo el mundo está en la buena. Pero en la mala. Un paso un lado al mundo ala. Cuando no te enoyas, manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo. ¡Bajo! Lo único que se queda es el balbu que está ahí arriba. Llévate de mí. J. Cross Shadow Towers. desde uno que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Then time. I'm uh -huh. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De levenslange gevangenisstraf van de eerste Russische soldaat... die in Oekraïne is veroordeeld voor oorlogsmisdaden... is een hoger beroep omgezet in 15 jaar cel. De 21-jarige soldaat heeft bekend dat hij een ongewapende man van 62 heeft gedood. De rechter heeft drie mannen uit Litaal veroordeeld tot 15 jaar cel... voor een gewelddadige roofoverval... op een eigenaar van de Bed and Breakfast in Bokstel... De man van 73 werd zwaar mishandeld. Hij overleed aan zijn verwondingen. En er komt een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Iedereen van 12 jaar en ouder kan dit najaar weer een boosterprik halen. Dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid laten weten. Het weer in het oosten kan een bui vallen. De maximumtemperaturen liggen tussen de 21 en 25 graden.